Van 1 uur. Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De neef van van Taghi gaat zeven jaar de cel in als het aan het OM ligt. Youssef T. was de advocaat van Taghi en zou volop betrokken zijn bij zijn criminele organisatie. Je hoort het OM. Dat Youssef geen voorgaande contacten met justitie heeft... valt naar ons oordeel totaal weg tegen de ernst van deze feit. En ook de overige persoonlijke omstandigheden geven ons op geen enkele wijze... Het idee dat wij daar... ...in matigende zin de rekening mee zouden moeten halen. Het OM denkt dat de neef van Taghi boodschappen van hem doorspeelde... ...en dat hij betrokken was bij de plannen om Taghi uit de gevangenis te laten ontsnappen. Eind volgende maand horen we waarschijnlijk wat voor straf Ivan de Rechter krijgt. Voor de zoveelste keer is er gedoe met Elon Musk en Twitter. De kerstverse baas blokkeerde eerder deze week al het account... ...dat de locatie van zijn privéjet volgde. En nu zijn een paar Amerikaanse journalisten voor een week geschorst. De journalisten schreven de afgelopen lopen tijd artikelen over Elon Musk. De EU vindt de schorsingen een gevaar voor de persvrijheid en waarschuwt voor straffen richting Musk. Een chaos op het spoor bij de Duitse stad Stuttgart. Een treinmachinist die had er even geen zin in. Hij weigerde de deuren te openen bij stations of reed helemaal door. Ook hoorden passagiers hem over de intercom mopperen over zijn werkgever. Uiteindelijk kon de man worden gestopt. Hij had te veel gedronken en is opgepakt voor het verstoren van het treinverkeer. Een lieve actie op het MBO in Zwolle. Daar werd de afgelopen weken allerlei spulletjes ingezameld en in een kast gezet. Het doel, docenten en leerlingen kunnen dan allemaal een cadeautje halen, vertelt initiatiefnemer Gerdien. Natuurlijk hopen we dat vooral de mensen die het zelf financieel niet breed hebben het vooral opkomen halen. Maar in principe hebben we gezegd het is voor iedereen. Wij zijn een plek voor iedereen, dus iedereen mag wat opkomen halen. En als er nog wat geschenken overblijven, worden die gedoneerd aan een buurtkamer in Zwolle. Het weer, temperaturen rond het vriespunt, het blijft wel droog en de zon schijnt flink. Vannacht een stuk kouder, min 2 tot min 7 en morgen ongeveer hetzelfde. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Ook in Noord-Holland is het nog steeds verraderlijk glad door bevriezing en er staat één file op de A9 amstelveen alkmaar Voor de wijkertunnel staat het even stil over 2 kilometer vanwege een te hoge vrachtwagen. En tot zover de verkeersinformatie.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 Sleet, so this is Christmas. No, no, no, no. Het was eventjes een hok vol, hè? Het was eigenlijk... Ik was in een beetje de verzant van nee Ik vond het heel gezellig, Willem. Ik vond het gezellig, jongen. Ja, heel ja. Gezellig. ja, ja. Ik vond het ook heel leuk om, om erbij bij te mogen zijn. Ik voel me heel trots dat ja. ik hier in de studio aanwezig ben. En je, je vond niet erg dat je in de vensterbank nee, moest zitten? Nee hoor, ho, hoor ja. niet, nee hoor, helemaal. Nee. Totaal tot, tot, tot, niet, daar heb ik totaal geen moeite mee. Nee, dat is wel Nee, mama is wat dat betreft heel erg makkelijk, Willem. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ik we er nog een andere gast in de studio. Ja, dat... is. Ze heet Karin. Dat heb je weer En ik gezien. ken haar al jaren. Want ja. ik wandel wel eens op het strand. Ja. En dan heb ik haar wel eens zien schilderen. Eh. Karin, hartelijk welkom in de uitzending. Charles, neem jij het maar even over. Ja, dat zal ik, uh, zal ik doen, uh, Harm. Nou, Karin. Hallo. Wat gezellig dat jij er bent. Dank uh, Ja, jij bent... Uh, uh, heb je me net buiten... Uh, zeg maar, Terwijl de muziek draaide heb je me verteld dat je ambtenaar bent. Ja, maar geen 9 tot 5. Dat zeg ik er meteen maar bij. Oh, geen 9 tot 5. 9 tot 5. 9 tot 4. Nou, maar ja, nee, 7 tot, nee, maar hoeveel uur, uh, 7 tot 4. Hoeveel, hoeveel uur in de, in, in de week? Fulltimer ben ik. Oh, je bent wel fulltimer. Oké, oké. En, en de, de, de zorgwet, hè? De, de... Uh, de zorgverzekeringswet. De zorgverzekeringswet. Uh, ja, en en uh, bij de gemeente? Nee, niet bij de gemeente. Het is eigenlijk uh, Rijksoverheid. Tenminste. Oh, Rijksoverheid. Ja. Rijksoverheid, is dus echt okay. de zorgverzekeringswet. En waar, waar staat dan het gebouw waar jij werkt? Ik werk in Diemen. In Diemen? In Diemen, of oplezers. Dat is een fietsen van hier. Ja, behoorlijk. Maar je woont in Zandvoort? Nee, ook niet. Ook niet? Ik woon in Amstelveen. Je woont in Amstelveen? Het is eerste afwerken niet te geloven. Ja, je ja, komt de me... wind deze kant op. Ja, Sarah, je had je ja. beter ja. moeten laten informeren. hoor. had je, dat je hebt niet het goed ingelezen. Nou. Nee, ja. moet... Maar goed, uh, uh, ja, Diemen, dat is een... Uh, een plaats uh, in de buurt van Amsterdam ook natuurlijk. Uh, met name Amsterdammer. Ik ben ook een echte Amsterdammer. Dus zo gek dat ik in de Ik meen dit ben, al te fiel. horen eigenlijk. Je speelt een accent. Een accent? Ja, mijn net als, net als, ja, maandstegamelijke accent, accent. Zeg okay. maar. Okay. Ja? Okay. Ja. Uh, is, het, is het saai werk? Dat, uh, voor, voor... Je kan het net zo, net zo uh, saai maken als je zelf wil. En ik maak het juist minder saai. Hoe doe je dat? Nou, gewoon om met heel veel mensen om te gaan. Ja. Uh, met ze te praten. En ook gewoon over andere dingen. Niet alleen met werk bezig te zijn, maar mm -hmm. ook gewoon sociaal. Ja. Dat maakt het het leukste. Ja, nou ja, dus überhaupt natuurlijk ook een functie van werkzaam bezig zijn. Het sociale element is overal belangrijk. Ja. Uh, nou, hoorde ik jou vertellen dat je dus ook, daar ben ik ook getuige van geweest, dat je ook schildert en, en tekent en... Hoe is dat allemaal? Uh, uh, hoe heb je voor on jezelf ontdekt dat je dat allemaal kon en wilde? Ja, ik ben het op een gegeven moment gewoon gaan doen eigenlijk door omstandigheden, omdat ik toen een hele grote operatie had gehad aan mijn nek en toen mocht ik helemaal niks. Ik mocht alleen maar wandelen. Een operatie in je nek, hernia of zo? Ja, een uh, grote nek hernia. Ja. En uh, toen mocht ik wekenlang mocht ik niks, alleen wandelen. En ja, dan zie je allerlei dingen. Ik ben heel erg van buiten en buitenmens en ja. de natuur. Ja, ja. Ja. En toen ben ik de dingen die ik daar tegenkwam, ben ik gaan tekenen. En uh, ja, ook was, toen begon die corona, was vlak voor corona. En uh, nou, waar was mensen zaten niet zo lekker in hun vel dan dacht ik, nou, dan maak ik een kopietje van een tekening... en die plak ik op een kaartje en dan ga ik kaarten versturen. Ja. En ja, dat, dat beviel mij heel goed, maar andere mensen vonden het ook heel leuk. Dus ik hm. ben daar gewoon mee doorgegaan. Hey, ik heb er heel veel energie van. En, en wat, wat, uh, uh, wat, wat teken je uh, abstract of echt uh, realistisch? Uh, nou ja, realistisch. Wat is realistisch? Maar ik teken niet het abstract in principe. Ik teken wel echt de dingen zoals ik ze zie. Als ik een zwaan teken, teken ik een zwaan, laat ik het zo zeggen. Ja, ja, ja. het is zie dat het een zwaan is. <laughs> en wat gebruik je voor materiaal? Doe je het, doe je het met houtscholen of doe je het met met, met, met, met veel, Ja, oh, ja. ja. Uh, Maar ook gewoon uh, ouderwetse kleurpotloden. Oh. En uh, inkspennetjes. Ja. En, uh, ja, eigenlijk een beetje acryl. Ik gebruik ook wel acrylverf. Dus het is heel breed eigenlijk. Ik ben ja. heel erg aan het proberen gewoon. En als ik nou bij jou thuis naar binnen loop... dan zie ik aan de muur allemaal eigen werk. Nou, als je bij mij naar binnen loopt... <laughs> mijn hele benedenverdieping is ongeveer een atelier. Overal licht bestaat wat. Ja, ja. Ook qua uh, materiaal waar ik mee werk. ja. En, uh, en inderdaad, ik heb ook overal, me niet per se hangen of zo, maar ik heb wel heel veel dingen staan uh, die ik gemaakt heb. En uh, die ik ook in de verkoop doe, want ik verkoop ook op markten. Ja, ja. Hey, en heb je ook, ook uh, uh, uh, kunstenaars die jij in het bijzonder bewondert? Nou, het is uh, in ieder geval één iemand die ik nu, uh, uh, waar ik les van heb, zeefdrukken. Seeft Ja, dat, dat vind ik ook heel leuk om te doen. En uh, dat is een kunstenares die dat, uh, uh, die dat geeft, die lessen. Ja, dat, dat vind ik echt fantastisch. Maar wat je voorheen, was je bijvoorbeeld was voorheen museumbezoeker ook? Ging nee, je... niet heel erg. Rembrandt ken je niet? Ja, natuurlijk ken ik Rembrandt wel. Maar als je een nacht, nacht wacht, dan leer je hem kennen, hè? Ja, ja, ja dat, uh, dat kan niet missen. Of een gog. Uh, maar ik heb niet echt iemand waarvan ik denk: van, die heeft altijd heel erg mijn voorkeur gehad. Of nee. Zo. nee, want uh, ja, er zijn natuurlijk wel uh, kunstenaars die zich ook laten inspireren ja. door, door andere kunstenaars en zo. Nou, ik moet wel zeggen, ik heb een nicht die kan ontzettend goed tekenen... met pastel, dierenportretten. Ja, dat, dat, dat vind ik dus echt uh, fantastisch. Dat ja, ik vind die uh, Willem Wilming die vind ik ook van die mooie portretten. Ja. Mooie ja, die portr ken ik ook wel. Ja, ja. ja zegt de luisteraars misschien niet. Ja, dat is nou het nadeel van radio. Dan kan je maar, dat niet met beelden ondersteunen. Maar Willem Wilming, waar, waar, ja, waar, waar, waar, waar, waar komt hij vandaan? Nou, hij is geen, al, nee, geen Willem Bruis. Willem Wilming. Ja, maar waar komt hij vandaan? Wilken beweg. Ik, ik heb geen idee waar ik nu. Waar ik nu uit de, uit de Tuckerland? Ja. Kijk, de, ja. dat ja, <laughs> ja. dacht ik. Ja, ja, Weet je, weet je dat, nou, dat is echt waar wat ik nu vertel. Het is geen, geen mopje dat ik ooit naast, naast uh, Mathilde Willink heb gezeten. De, oh, de ja. kunstenares. Nou ja, maar. De, de, de, de, de, de verkaal vrouw, vrouw, vrouw, Willink was het toch? Ja. Ja. En die, uh, die is uh, uh, een week of wat later is vermoord of, of do ja, dood aangetroffen. Vreemd, vreemd aan. Ja, vreemd dat was toch die vrouw die al een hele aparte, een hele, ja, aparte ja, ja. Een ja. gewoon ja, helemaal in de folie zat en zo. Ja. En, uh, en dat was in de rai in Amsterdam, zat ik naast haar, en dat was tijdens een concert van uh, um, die wat hoe heet, dat is nou? dus, uh, ja. <laughs> Haartjes, Chicago kom. Transit Authority. Chicago Chicago bedoel ik. Hey, if You Leave Me Now, dat heet het nog wel? Ja, toe, hey. uh, je moet me niet verlaten, Willem. Ik hey, kijk wel uit. <laughs> maar If You Leave Me Now en, en uh, ja, een groep met uh, een heel blazers allemaal er ook bij. En zo. Hoi. En daar was Mathilde Willink ook. En ik was daar met Rick van der Linden. Van Exception. Exception en Rijn van der Broek. En uh, we waren een hele mooie plaatsen. Maar naast Mathilde. Was heel, uh... Oh, gaaf, ja. ja. Ja, dus dat. Nou ja, dat even terzijde. Um, de kunstwerken, die, die verkoop je dus ook? Ja. ja en hoe doe je, hoe doe je dat? Op, op, nou, ik verkoop met name als ik op markten sta. Dat vind ik heel leuk. Rommelmarkt ook? Ik heb ook wel eens op een rommelmarkt gestaan, maar ook op kunstmarkten. Uh, nou ja, in Amsterdam heb je de Pure Markt. Dat is ook met, uh, met eten. En, uh, nou, dan kan je van alles kan je daar krijgen. Ja. Of de Sunday Market, dat is ook in Amsterdam. Maar wat doe je dan? Huur je dan een kraampje of zo? Ja, dan huur ik een kraam. Is dat niet dan, erg duur? Uh, ja, dat is heel duur. Dus ik moet eerlijk zeggen, gisteren heb ik ook ergens gestaan. Maar dan deel ik de kraam met iemand anders. Ja. Want en, wat betaal je dan uh, bijvoorbeeld voor zo'n snouwplaats? Nou, in Amsterdam betaal je al gauw ruim 100 euro. Ja. Dus dat is echt wel... Uh... En dan heb je alleen maar een kale kraam... en dan moet ja, je hem moet zelf, zelf helemaal... Uh, maar op... dat is ook wel heel leuk om te doen, hoor. Daar uh... kan je op zich al een kunstwerk van maken, ja, toch? eigenlijk wel. Ja, ja. en ik heb, ik heb hier nog... Dat is een mooi bruggetje, want ik heb hier nog iemand... die is heel kunstig in het maken van de, de juiste keuze van muziek. Wim, jongen. Oh, dat ben ik. Ja, ja nee. Wat heb nou, je ik voor... zet, nee. Ik zat er net aan te denken dat ik ook ooit... Uh, uh, ook achter een kraam gestaan heb in de winter... Het ja. was heel koud. Ik denk, weet je wat, ik zet een glas in. Ja. Kreeg ik een heel ander publiek. Dat meen je niet? Ja, heel raar. Hoe uh... <laughs> komt dat nou? <laughs> Ja, TSO, de Trans-Siberen Orkestra. Ja, die kon je verwachten natuurlijk. En als ik een, een kerstmuziek draai, dan draai ik die ook natuurlijk. En wat de luisteraars. Ja. Uh, uh, ik weet niet of de luisteraars via de webcam ook kijken. Maar wat ze niet gezien hebben waarschijnlijk. Is dat hier een, een trouwe viervoeter. Uh, uh, uh, die Karin heeft meegenomen. Karin Niest. Ja, klopt. Niest, ja. Maar ik heb je nog niet horen niezen. Nee. Jawel, jawel, jawel. Net, even. eventjes dat was even teruggeholden. Karin, wat, is, wat, wat, voor, wat voor merk is dat, uh, dit, dit hondje? Dit merk is een corgi. Een corgi? Een corgi. Een corgi. Korki. Een corgi. Ja. ja. ja is dat dus, van Corki en Bes? Oh, nee, dat is, nee, is, cor en cor is en Corki en Bes. Dat is Corgi en Bes, ja. Hey, en uh, hij is nog niet zo oud, hè? Hij is uh, bijna negen maanden. Negen maanden, dat is net een zwangerschap. Ja, dus hij heeft nog veel te leren. Hé, hey, hallo, hoef je mij niet aan te kijken. Nee. Hé, hey, heb, je, heb je hem uh, echt van een, van een uh, rasfokker? Ja, hij is, het is een... Uh, dus hij heeft ook een boomstam. Ja, uh, een de, de boomstam. Ja, hij heeft ook een boomstam. Ja. Daar loopt hij regelmatig mee rond. Ja. Maar uh, hij heeft geen, uh, geen stamboom, want ik wil er niet mee fokken. Op, uh, maar, maar hij ziet er heel schoon uit. Dus, dus uh, duikt hij ook zelfs water in als je ergens... Nee, met... nou, dat is wel heel grappig. Hij is natuurlijk heel laag bij de grond. heeft korte pootjes. Mm -hmm. Dus hij is altijd wel, dat hij natte pootjes heeft als hij door het gras loopt en zo. Maar hij houdt dus niet van plassen of zo. Dus ik ga straks voor het eerst met hem naar het strand. Oh mijn god. En dat gaat wel een dingetje worden, want ik ben zo iemand, ik wil altijd de branding in. Ja. Dus ik heb een hele lange lijn nodig, want dan kan ik door de branding en dan blijft hij op het strand. <laughs> dus ik ga kijken hoe we dat uitpakt. Oké, okay, oké. Okay. Nou, hij, hij komt nu met mijn vrije luisteraars, dat kunt u niet zien. Maar onder het bureau waar ik aan zit, daar ben ik nu uh, een kopje aan het, uh, aan het kietelen En, uh, en hij, hij is mijn hand aan het afdikken. Ik krijg de meest vreemde ja. beeldvorming nou. Mag ik dat zeggen? Ja, je moet niet vinden de rare dingen zeggen. Nee, dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Maar... Uh, ik merk, ik merk het wel. Jij bent helemaal van slag natuurlijk nu. Maar, nou, ik, maar, ik, ik vind het een leuk hondje om te zien. Ik hou ook erg van honden, Wim. Ja, ik heb toen ook een hondje gehad. Maar dat is nog niet zo gelopen toen, hè? Nou, ik, wat zeg je nou? Nou, ik had ook zo'n hondje. Toen woonde ik in Zandvoort en toen gooi ik een bal in de zee. die hond drie weken weg geweest? Meer dan nou was een zeehond. <laughs> ja, zo kan die wel weer. Hè, ja, sorry. Sorry. <laughs> Nee, maar het is een vrij doos, want hij, hij, hij, hij heeft me gevonden en uh, hij gaat niet meer werken. Als hij, Blijft. Weet, als hij weet dat iemand hem leuk vindt, ja, ja. dan maakt hij daar ook meteen mis. Mocht je nog een vakantieadresje nodig hebben voor je hondje? Ja. Ik zal het onthouden. Ja, ja, ja, ja. Ik word ook helemaal gewassen door, maar dat was ook wel nodig natuurlijk. Het was wel nodig. Ja, nee, zo'n hond voelt dat, hè? Ja. Hij gaat in de lijntjes hangen. Ja. ja. Heb jij nog een lekker stukje muziek voor ons, Wim? Ja, nou, ja natuurlijk heb ik dat. Maar wat, wat had je... Wat ik je... Word, er wordt nou de koptelefoon van mijn hoofd gerukt. <racht> Ach god, ja. Nou ja, we nee. hadden het in het begin van, van deze uitzending... hadden wij het over uh, The Cats. The Cats. The Cats uit Volendam. <mauw> <mauw> <mauw> <mauw> Doordat er niet bij dat hondje bij is. <mauw> <mauw> ja. Uh, ah, ook een ah, kerstalbum. Ah, niet likken. Ah, oh, en uh, dit is er één van. Oh, What was dat? Pass the wine. Sit down easy, babe. I'm feeling fine. Can the light? Lay down easy, baby, here comes the night. Sweet wine, made for two lovers, searching each other by candlelight. Your mind won't let you go now, gotta stay somehow by candlelight. This winter night, it's alright. the door Since this evening babe I love you more Hold me tight For this evening babe I feel alright Sweet wine Made for two lovers Searching each other by can. The lights your mind won't let you go now, gotta stay somehow by candlelight light this winter night It's Sit down easy, babe. I'm feeling fine. Ja, god, Dat hondje, dat stilt de show hier gewoon. <lacht> ik, de laatste keer dat ik zoiets zag, dat was, dat was met Catharine met Keil. Iedereen die trok allemaal naar de En Weet je nog? Ja, ik alleen maar Catharine <lacht> Kat, van Lente. Ja, dat is de ik nicht. Ook. Dat is de nicht. nicht. Ja, ja, ja, ja. Ik ben zelf toch een nicht, dat weet je toch. Jij? Je bent een, een, een valse draak, ben jij. <lacht> een valse draak? Ja. Oké, okay, oké, okay, ja. oké, okay, oké. Okay. Karin, uh, ja, maar hij, met hem valt even niet te praten, hoor. Dat geeft verder helemaal niks. De kerstmarkt, Amstelveen. Ja, morgen is er een uh, kerstmarkt in Amstelveen. Sorry, er ging een uh, hond Karin, wordt nou zo zwakker van <lacht> de stoel afgerukt door de hond. Maar, ja, ja. ja. Uh, morgen is er een kerstmarkt in Amstelveen, in Bovenkerk. Dat is vlakbij het Amsterdamse en in de pool, ja. de grote pool. Uh, en dat is ook voor de, voor de Urbanuskerk, eigenlijk. Die, uh, een paar jaar de geleden... Urbanuskerk? Ja, dat is een kerk die staat daar. Dat is eigenlijk een beetje het middelpunt van, de, van die gemeenschap daar. Ja, die, die, die is, is afgebrand geweest. is afgebrand een paar jaar geleden. Oh, die kerk. En die kerk, willen ja. ze weer opbouwen. Die was ja. eigenlijk net geregeld. Dat weet je, je toch wel? Dat ze jou oppakten met de doosje lucifers. Ze <laughs> zijn ze, want jij komt er een ede. Ja. <laughs> en dus eigenlijk mag jij dit helemaal niet weten, dat ze dat nu weer gaan opbouwen. Want dan heb jij weer reden met de doosje lucifers. <laughs> je weet wat er gebeurd is met de dingen in Frankrijk, hè? Ja. Nou. Oh, was jij dat ook? Ik ontken alles. <laughs> maar, ja, maar, is... maar jij staat in ieder geval ook op ik de kerstmarkt? Ik sta in ieder geval op die kerstmarkt. Ja. Ook met uh, voornamelijk kerstspullen, maar ook wel wat andere dingen van, ja. uh, die ik gemaakt heb. Uh, wat uh, schilderijtjes. En maar Zandvoort soorten. heb je nog nooit gestaan, hè? Zandvoort heb ik nog nooit gestaan. Wel in Egmont aan Zee, ja. Op de Roots Market en op de Kunstmarkt. Dat wil ik volgend jaar ook wel weer gaan doen. Maar ik weet nog niet precies wanneer ik dat ga doen. Maar we hebben toevallig iemand hier in huis die zit bij de gemeente Zandvoort. Oké. Okay. Ik, ik noem geen naam. Uh, uh, uh, uh. Uh, hebben wij hier uh, in Zandvoort een, een, een kerstmarkt? Uh, um. Goedemiddag. Nee, we hebben geen kerstmarkt. Maar we hebben morgen wel een sprookjeswandeling. Een? <coughs> sprookjeswandeling. Oh, dat klinkt ook Morgen. Mooi. En uh, ik ga zelf met een dikenskoortje gaan wij zingen in het dorp. Dan halen we geld op voor de speelgoedvijver. Kijk, je maakt er gelijk weer een oh. nieuw item van. Ja, zo, zo gaat het, hè? Je ja, ja, ja. trekt het naar me toe, hè? Je trekt, je, trek, je trekt alles. De, ene, de hond trekt het weg en jij trekt het weer naar je toe. Maar ik ga morgen dus op de kerstmarkt. De Amstelveen, ja. Ik ja, ja. Ja. Ja, hoop Kijk. dat het een beetje niet zo glad wordt, hè? Want het is ja. zo griezelig nu. Ja, nou, het ja, het wordt wel wordt, wel... Het, na vandaag wordt het al wel een stuk ja, het het wel wel beter worden. boven nul, hè? Maar gisteren had je, je hebt dan zo'n brug richting het station vanuit de stad... En daar kon je dus, moest je echt aan de leuning moest je pakken om ja. eroverheen te komen. Zo oh. glad was het. Het was gewoon echt eng. Ik was blij dat ik thuis was. <laughs> Welke stad? Welke brug? Haarlem. Haarlem. Oh, Haarlem. Die, die brug gewoon over, uh, over de gracht, zeg maar. Uh, als je ja. vanuit de stad komt. Over de nieuwe gracht? Waarschijnlijk wel, ja. Ja, ja. Richting station. Ja. ja. Oh, oh, die brug. echt ja, ja, heel ja. eng, was die. Dat was heel... Uh, oh, dat ja. weet ik ook wel welke dat is ja. Maar, maar daar, is, daar is bij die brug is morgen geen kerstmerking. Amstel Veen daartegen. Nee, dat was vorige week kerstmarkt naar Haarlem. Dat is vorige week. Ja, Amstel Veen daarentegen. Daarentegen ja, staat een artiest. Maar ik kan helaas. Van 10 tot vijf. Oh, Van 10 de tot 5? Van 10 tot Ga je ik? daar met die leuke kerstengeltjes en zo? Nee, ik, was, ik heb wel engeltjes gemaakt, maar die uh, zijn al vergeven. Oh, Dat is uh, voor volgend jaar weer. Uh, Waar sta je mee dan? Ik sta met eigen tekeningen, maar ook inderdaad wel met andere dingen... die je in de kerstboom kan hangen. Dus oh. de, de, kerstdecoratie. Okay. En ik sta samen met mijn moeder, die heel goed kan handwerken. En die heeft ook allerlei uh, kerstdecoraties uh, geknutseld. Ja, ja. En, uh, maar heeft je kraam ook nog een nummer? 19. <laughs> Het winnende <laughs> nummer van vandaag is 19. Ik weet niet of dat er bovenop staat. Heb je ook, je ook nog een, een, een website? Een, een Facebookpagina. Nee, ja, ik heb een Facebookpagina, ja. dat is uh, Modern Nomad Design. Dat moet je nog een keer zeggen. Mo Modern nomad. nomad Design. Moderne nomade. Zo'n trekker, met zo'n sleeën, en met zo'n hond. Modern ja. nomad. En ik Design. heb een Insta Instagram account. Uh, die is hetzelfde, maar dan staat tussen de drie woorden: Modern Nomad Designs underscores. Underscore, Underscore, is een laag streepje. Ja, laag streepje. zijn ja, de zand hier, hè? Even. Ja, ja, ja. oké. Okay. Ja, wij hebben hier geen hoge streepje, gewoon underscores. Lage laag streepjes. Streepjes. ja Maar <laughs> ik hoorde zojuist iets over een Dickens uh, koortje. Ja, dat klinkt ook leuk. Ja, dat ja. klopt. En uh, hebben jullie dan allemaal zelf kleding of huren dat? Nou, of? we hebben in de loop van jaren hetzelfde met je bij elkaar. Uh, Gesprokkeld. Ja. En ik heb zelf dan in zo'n uh, tweedehandszaak in Haarlem... Heb ik dan een soort bolhoed gescoord. En uh, dan hebben we lange rokken. en uh, Sommige hebben echt uh, hele mooie. <kijkt> maar het is ieder jaar weer de vraag... Van, we gaan het volgend jaar weer doen. Want het koor dunt een beetje uit. Oh, ja. We zijn wel met z'n dertiende geweest. Maar we zijn nu maar met z'n zeven of met z'n zes of zo. Dus oh. dat, uh, hebben ja. we ook op de Haarlemse kerstmarkt uh, gezongen? Nee, nee, nee, nee. Maar we ja. hebben dus wel maandagavond zijn we eens even naar de Rotary geweest. En daar hebben we dus drie liedjes gezongen. En toen zijn we te de hoed langs gegaan. Ja. Dus uh, dat was al een leuke opbrengst. Maar dat ga ik niet zo vertellen. Nee, dat moe... moet je... buiten de lucht om. Ja. Maar dan moet je niet vertellen. Maar wat was de opbrengst? Ja, veel. Uh, heel ja, veel. Ja, echt wel veel. En uh, we gaan dan eerst beginnen bij... Uh, ik heb eerst Radio morgen van 8 tot 10. En dan gelijk door omklee En dan gaan we naar Marta Flora. Dat is zo'n huis in, uh, aan de Randweg. Mm -hmm. Voor uh, oudere uh, verzorgingstehuis. En dan gaan ja. we zingen dan gaan we daar naar weer naar Zandvoort. Dan gaan we even warm worden. En dan gaan we daar naar het dorp in. En om vier uur begint die sprookjeswandeling. En dan is het bij elkaar een heel magisch geheel altijd. Dan wordt het wel een beetje donker. Hey, maar jullie zingen echt a cappella. Ja. Of heb je ook nog iemand in dit koor die een instrument bespreekt? Nee, we zingen a cappella. Helemaal En a cappella. Uh, vaak uh, soms drie, maar meestal vierstemmig. En dan zingen we wel Joy to the World. Dat ken je misschien wel in... Uh, Joy to ja. the World. Ja. ja. En uh, Deck the Hall. He? Deck the Hall with both of all nee, Hou oh. het dan netjes, hè? Ja. Deck the Hall. Oh, het Engels, sorry. Het is dus Engels, ja. Ja, nou, in nee, principe natuurlijk. is ja. het Engels, maar we hebben ook een paar uh, Italiaanse volksliederen en, en, en een paar uh, Franse kerstliederen. Ja, ik heb jullie ooit <coughs> een keer gestaan in de Kerkstraat. Ja. En uh, daar ben ik even bij blijven staan. En ik denk, ja, jezus. Is het hier ik ik wel gek dat je het uit? Nee, maar ik had het idee dat ik in een, een, een filmset terecht was gekomen van Scrooge. Ja, ja klopt, klopt. Want uh, de Christmas Carols werden ook... Is Scrooge ook gezongen? Ook, ja, van ja, ja, ja. een van de mooiste nummers trouwens. Er zijn ook heel veel uitvoeringen ervan. Van Scrooge? Nee, Christmas Carols. Oh, Christmas Carols. Ja, ja. zeker. zeker. Ja, ja, hoor ik net dat je een, een hoop geld hebt opgehaald. Morgen maar, maar jij ja, iets van 1200 euro. Hè? Ja, maar luister, dan ben je, als Scrooge dan is het allemaal voor jezelf ja. natuurlijk. Hè? Nou ja, ja, maar ja, Scrooge ja. zingt niet mee, hè. Die hebben ze geroyeerd. Oh, die hebben ze geroeid. Oh. Hij, hij vond het toch te duur. Okay. Maar we hadden voor één een, een sponsor en het was heel lief. Dan mochten we daar een broodje eten en wat drinken. Maar die uh, is dit jaar te druk en uh, van locatie veranderd, dus helaas. Ja. Dus uh, misschien uh, wil iemand onze arme scrootsingers misschien wel uh, even binnenlaten. laten. Zou ze uh, gaan praten met de voorzitter van het grote radiostation in Zandvoort? Oh ja, misschien wel gewoon daar naar binnen. Hebben ja. ze hier in Zandvoort eigenlijk nog een kerstmarkt uh, georganiseerd? Of is die al geweest? Of komt die nog? Volgens of? mij niet. En, als, nee. als ze slim waren geweest, hadden ze natuurlijk nu met die uh, sprookjeswandeling... Ja, misschien wel een aantal kraampjes neer kunnen zetten. Maar die ijsbaan neemt een hoop plek in, hè? ja. Hij is ja. echt enorm. Hij is enorm, ja. ja. Nee, maar die zijn is al geweest dus. Nee, ook morgen. Ook morgen? Vanaf vier denk, tot, uh, en Jij denkt natuurlijk dat het sprookjes. is. Nee. nee, ik geloof niet in sprookjes, jong. Nee, dat kan nee. niet. Nee. nee. niet meer? Niet meer? Oh, <laughs> ja, wel, je ja. moet je blijven geloven. Altijd. <laughs> nee, maar leuk, want uh, uh, de ijsbaan wordt uh, vanmiddag geopend. Hè, om ze, om, nee, uh, volgens mij morgen. morgen ook, ook morgen. Morgenavond pas, ja, hè? Vind ik ook uur. zo vreemd dat het in de avond is, om 7 uur of zo. Dan ik dan denk ik van, waarom doe je dat dan, dan niet om vier uur of zo, of om vijf uur? Als het net donker is dat nou, de kindertjes nog niet thuis zijn in hun pyjamaatjes. Ik, ik, ik, ik zal eens even googlen zo, en dan hoor je. Zeker? Actueel, actueel, ja, dat, zou, ik, dat kan ook wel zeventien uur zijn. Dat is toch vijf nee, uur Nee, dat dus, ze die één hebben weggelaten. Ja, dat kan. <laughs> maar weet je, wij, wij hebben geheim wapenen in de uitzending. Onze alleswetende Gerry Rutte. Gerry, laat? Oh, we gaan zoeken. Kijk. Oh, je gaat zoeken. <laughs> het geheime wapen. Het geheime wapen, ja, nou ja, goed. Ja, wel uh, een aantal jaren niet geweest, die ijsbaan, hè? Dus, dus nee, uh, nee. kun je een beetje schaatsen, kan. Uh? Nou, ik ben niet zo'n schaatser, nee. Een uh, beetje Schee schaatsen, ja. schaatsen, Ook niet. Nee, <laughs> ja. nee als ik schaats dan doe ik het wel recht. Uh... <laughs> Oké. Okay. Ja, ja, je je moet me niet zo aankijken. Dat, dat, dat, je dat, moet dat, me niet zo aankijken, Willem. Sorry, jongen, kan dat niet vraag je dan niet. Dat vraag ik dan niet. Je mag alles vragen. Echt waar? Oh, dan heb ik zo nog wat. Oh, nou, wacht maar, maar, maar even. Maar de vraag is of je er een antwoord op krijgt. Derm de piet, That's code. the question. That's the question. <laughs> nou ja, een stukje muziek dan maar weer. Ja, ja. doe maar, doe maar. Ja, je geeft ze een, een plakje krentenbrood met boter... en ik vergeet gelijk alle muziek en, uh, en weet u veel wat. En, uh, mm. Ik weet nu ook helemaal niks meer. Alleen dat Karin morgen in Amsterdam op de kerstmarkt... staat met stand nummer 19. Zo. Oh. Oh. Ik, uh, ik heb nog een, uh, een leuke opdracht. Uh, want ik, ik doe nog af en toe een beetje bijscholing. Dan zet ik op natuurkundeles. Ja. En dan zegt de meester... Uh, bij hitte zet iets uit. hola en bij kou, daar krimpt iets in. Ja. Klopt dat? Bij hitte zet het uit en bij kou krimpt het in. Wie kan daar een goed voorbeeld van geven? Heb ik gezegd van nou, de zomervakantie duurt zes weken. Ja. Maar de kerstvakantie duurt maar veertien dagen. Nee, dat is voor jullie. Klopt, klopt toch, wel of niet? Ja, het klopt dan. Er valt helemaal niks over. Uh... Nee. Nou, een man die wordt beschuldigd van diefstal... en die moest voor de rechter komen. En die rechter zegt, hoe, hoe komt u aan al die kerstspullen? Dan zegt de verdachte, ik heb heel vroeg kerstinkopen gedaan... hele de lachbare. Zegt de rechter, hoe vroeg dan? Zegt de verdachte, een uur voordat de winkel open ging. Heel lelijke inbreken. Dat dus zeg je tegen mij. Ik als beveiliger moet dit aanhoren. Ja, natuurlijk. Even, trouwens, eventjes, even een technisch iets. Hoeveel schermpjes heb je openstaan, vriend? Want uh, 1, 2, 3 en er draait de eentje... Ja, maar... Willem, hij Charles zit op schermen. Wist je dat niet? Hij zit op schermen. Hij zit op schermen? Ja, oh, ik dacht je... dat hij uh, een rugby deed. Oh, dat wist ik helemaal niet dat mijn zoon op schermen zat. Nee, want... Uh, oh, want... Ongelooflijk. Waarom ja. zit je op schermen, jongen? Ja, waarom? Ja, mama, ik zit al jaren op schermen. Waarom dan? Hij, hij kijkt ook heel vaak thuis naar televisieschermen. Hij zit de hele dag voor televisie. Ik word er doodziek van, Willem. Stukje muziek maar weer. Ja, doe maar weer een stukje muziek. Nee. Ik hoor alleen maar ja, Maar jij bromt altijd. Oh, lachen, lachen, lachen. Worden we ook helemaal blij van? Ga maar door, ga maar door, ga maar door. Hey, Mr. Churchill comes over here to say we're doing splendidly. But it's very cold out here in the snow marching to from the enemy. Oh, I say it's tough, I have had enough. Can you stop the cavalry?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 Ja, je luistert nog steeds naar The Boys Are Back in Town. Boys Coast Christmas, helemaal vanuit Zandvoort. En we hebben het hok nog steeds vol, uh, of vriend. Ja, helemaal ja, ja, ja, gezellig, joh. Helemaal gezellig, ja, ja. We hadden net al, een, uh, net al een, uh, een vraagstuk eigenlijk. En de vraag van vandaag, hè, daar komt die. Wie staat waar en wanneer? Nou, wie is Karin? Ja. Waar is Amstelveen? Ja. En wanneer is morgen? Stand nou, nummer kijk. 19. Kijk. Stand nummer 19. Ja. Ja. En wat nou ook een pluspunt is... wat we onze Gerrie nog in de studio nog hebben. steeds. En die heeft ons helemaal in de watten gelegd vandaag. Ja, dat is, dat is heel Lekker werkelijk. Lekker koffie gehad en af en toe een stuk uh, kerstel en met, met roomboter. En, Alleen het uh, kontje was weg en dat vond ik wel jammer. Het, het, kontje, kontje, ja. het, kontje, het kontje was weg. Heb je het nou over Gerry de oh. kontje? Nee, de kontje van Jolande. Nee, ook niet. Wat bedoel ik nou eigenlijk? Ja. Hé, hey, maar uh, de ijsbaan uh, mensen... Uh, de tijd ja. van opening. Nee, de ijsbaan die wordt morgen. Ja? Morgen is het uh, 17 december, zaterdag 17 december. Om, omstreeks kwart voor zes geopend. Uh, omstreeks. Dus, en door wie? Uh, door door Lars Carré, de wethouder. Oh. De wethouder uh, die gaat het openen. Is het te koud voor de burgemeester? Nou, die zal ook wel komen, denk ik, uh, toch? Die komt meestal toch ook wel mee. Maar officieel wordt die dus geopend door Lars Carré. Ja. Dus om 17.45 uur, omstreef, dus het zal wel 6 uur worden denk. Ja, maar de burgemeester is morgen Blauwbaard. Die loopt mee is die Blauwbaard? Sprook... Ja, die loopt oh, in de sprookjeslandelingen. Sprookje, ja. ah. Oh, is hij dat? Nou, leuk toch? Dan nou, wordt hij eerst, uh, krijgt hij fles whisky. Ja? Dan moet die... <laughs> wordt hij helemaal En Dan hoog, wordt hij vanzelf Blauwbaard. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> ja. ja, dat is dus de ijsbaan. En dan is er ook de sprookjeswandeling. En dus er is heel wat te doen morgen in Zandvoort. Hè? Met, uh... Ja, die sprookjeswandeling. Maar waar, waar begint die nou precies? Kan je, weet jij dat, uh... In het centrum van het dorp Ja, ja in het, het, het centrum ja. van Zandvoort. Dus ik hier wat uur uren dat... lopen. Hoezo? <laughs> nou, nee, joh. <Jochem. laughs> Meestal het centrum, dus ja. zeg maar op het raadhuisplein. Ja. Ergens, weet je wel. En, uh, bij Albert Heijn. Achter Ja, de of bij de Hema, ik weet niet precies. Uh, bij de Hema? Nou, ja, daar dat plein. Dus waar dan nog aan Kerkplein is. is dat? Eh? Ja. Kerkplein, toch? Nee, dat is het raadhuisplein. Het raadhuisplein. Ja, het raadhuisplein. En het kerkplein is wel ja, en raad raad, huis bij de kerk. Ja. Raad en huis op ja. het plein? Ja. Ook. ja. Dus. Maar ik heb ooit meegedaan met sprookjes toch, hier in de Zandvoort. Ja, ja, en ja, dus. ik heb waarschijnlijk weer de verkeerde weg ingeslagen. Denk je, kom ik Max Verstappen tegen? Dat meen je niet. Ik had de verkeerde afslag. Kom ik, op een gegeven moment kwam ik terecht op het circuit. Mag verstappen. ja, nee, goed. Hij was verdwaald, denk ik. Hij was verdwaald, absoluut. Ik ben trouwens nog wel geïnspireerd door het verhaal van die brandende kerk. Van Karen Nies. De, die kerk die is in de brand gestoken. Mm -hmm. Hoe heet dat ding ook alweer? De Urbanuskerk. De Urbanuskerk. Nou. In de brand gestoken? Ja, die heeft Karen Nies in de brand gestoken. Ze zegt van... Uh, oh, heb jij dat gedaan? Ze zegt van, ik stond uit de volg bij een beurs en uh, oh. ja... Nee, maar ik ben daardoor toch geïnspireerd. Ik zeg tegen mijn buurvrouw: Weet jij uh, uh, wanneer, uh, hoe je kan merken dat er, een, uh, dat er een sneeuwman in je bed ligt? Nou. Dan word je s'nachts bijna nat wakker. Ja, want het smelt, hè, natuurlijk. Ja, <laughs> oh. inderdaad. <laughs> Heel lang geleden. Voor...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 in een bakstil vol de stroom. Toen kwamen de drie koningen, de zwarte en de witte, ze vroegen of ze ook mochten komen babysitten. Ze schonken een rol en een grote vernis. een salm in een en een aquarium en een vis. De zwarte gaf aan Jozef een paar vijzen en een boor, en aan Jezus een schalke en een mini voor. Maria kreeg een zaksement met een grote rozenstrik, en een potlood en een gommeke. om te gommen kreeg een Jezus Jezeken is geboren, alleluia, hallo! Jezeken is geboren in een bakje vol met stro. De heilige geest die hing daar te schijnen aan het plafond, in zijn blauwe trein, in zijn purperen plastron. Op dat moment zei Jozef, kijk dat is hier met mijn kleine. We zien maar zijn neus, het is helemaal de mijne. De heilige geest moest lachen, hao, garbe suckelaar. Die kleine, die is van mij, want ik was de mooie vaar. Jozef gaf de geest een goeie mot op zijn gezicht. Toen zaten ze meteen zonder klank en zonder licht. Jezus is geboren, alleluja, alleluia. alleluia. Is geboren in een bakkevolle stroom. Ze bleven daar maar zwaaien met hun vuisten in het rond. De os en de ezel lagen knock-out op de grond. Toen kwam God de vader en hij sprak, Dit is mijn zoon. Nu stonden ze te gapen, nu zaten ze daar schoon. Jozef kon niet volgen en die een is beginnen zuipen. En Maria van afgronden, die wist ook niet meer waar kruipen. Dan werd me daar een kermis, dan werd me daar een klucht. Toen viel er nog een nest met engelen uit de lucht. Ah! Jezus is geboren, alleluia, hallo. Jezus is geboren en een dagsgevolgde stroom. Jezus nam zijn fles met pap en havervlokken En heeft nog grap me verse piesdoek aangetrokken. Hij zei vrede op aarde aan iedereen die dat wil. Toen werd weer alles kalm en alles werd weer stil. Hij had er daar genoeg van en hij ging er maar vandoor. En trok zijn ariaoltje, scheef over zijn oor. Hij is gelijk nog groot en is een grote in zijn sportwagen gekropen. Al wie dan mij volgen wil zal vreed hard moeten lopen. Jezuske is geboren, halleluja, hallo. Jezuske is geboren met een bakstje vol met stro. is geboren, halleluja, hallo. Jezuske is geboren met een bakstje vol met stro. Ja, bakstje vol met stro. Urbanus. Ja, van Urbanuskerk. Het schijnt dat hij dat uh, beheerder was van Prochia. heb ik gehoord van Keren Nies, die vertelde dat. Oké, okay, ja. Hij heeft de boel in de fik gestoken. Dan. Hij heeft de boel in de fik gestoken. Hij zegt hij van: uh, ja, Ik rook al jaren niet meer, maar ik kan geen afscheid nemen van mijn aansteken. Nou ja, ja. ja is toch jammer. <laughs> dat is toch jammer. Ja. Nou, we gaan nog even naar het pluspunt van deze dag. Ja, en dat ja. Uh, doen we met Gerry. Want Gerry, wat, uh, wat had je nog te melden over? Het nou, ik, uh, dat is wel leuk. Volgende week woensdag uh, is er een LDC-circuit kersteditie. Van de zomer is er op het LDC-circuit een circuit uitgelegd voor uh, jong, kinderen en voor ouderen. In. Mm -hmm. uh, scootmobiels en kinderen op uh, fietsjes. Oh, oh ja. zeg maar. Ja. maar dat wordt nu dus nu ook een kersteditie. Dat is volgende week woensdag. Dus ik hoop dat het mooi weer is. Dus daar kunnen mensen zich ook voor opgeven. Dus je kan uh, is het kinderen... Op, is dat op circuit? Nee, nee, is echt op het LDC, bij de Blauwe Tram. Oh, bij de het Blauwe Tram, in Oh, daar, ja, oké. Okay. Nee, want die is niet op het circuit. Nou, ja, dus, dus op een scoot scootmobielrages. En er scootmobiel, was heel veel belangstelling voor, dus uh, die mensen... Maar dat was allemaal. op het circuit voorheen, wist je dat? Ook, ook, ja. maar ook, ook uh, uh, op het, bij het LDC. Daar ja. heb ik, daar, daar heb ik ja. nog een keer, oh, weet je... Uh, uh, van Volhoven zijn uh, ja. zoon uh, geïnterviewd. Ja. Ja. Ja. ja, dat wordt nog steeds gedaan hoor. Ook. Oh, ja? Ja, ja, ja, ja. Ja, ja? Interviewen? Of... Ja, ja, de ja. Prins van Oranje. De, de, de, de, ja, hoe noemde hij ze eigenlijk nou? De kerstezel. <laughs> Bernhard van Volhoven. David voorstellen Bernard. Bernard. Ja, ja. Bernard. Ja. Maar dat is dus volgende week woensdag. Mm -hmm. uh, 21 december van half drie tot uh, vier. Dus uh, dat is uh, leuk. Ik weet niet als het slecht weer is of ze het binnen doen. Maar dat lijkt me dan moeilijk. Maar het uh, is wel leuk. En dan is er ook nog kerstmuziek. Uh, dat is met de pianist Charles van den Heuvel. Charles. Charles Charles, van Charles, den Heuvel. Charles, Charles is coming ja. your way. With Christmas music all the ja. way. En dat is ook in de blauwe tram. En dat is uh, ja, allemaal gezellige liedjes. Van bekende kerstliedjes kun je meezingen. Uh, dat is gratis koffie en thee. En, uh, dat kun je, bak, je aanmelden. maar even, gratis? Gratis, gratis ja. ja. Ja, dat kan. Met kerst is alles, heel veel dingen zijn dan gratis. Nou, nou, neem me niet kwalijk. Eén heel klein puntje wat niet ja. gratis is. en Dan kijk ik Charles even maar. Wat kost parkering nou in Zandvoort? Ja, dat parkeren dat een probleem. 2,50 op het moment. Ja, ietsje minder dus. Ja, nee, uh, het Eén is uh, 1 euro. <laughs> Ja, oké. Okay. Ja. Uh, nou, dat was het eigenlijk. Het is heel weinig, maar ik denk dat uh, nog veel meer dingen komen. Maar ja, daar nou, de, weinig, de maar uit de goede hart toch, Gerrie? Het is voor, helemaal uit mijn voor, diepst van mijn hart komen, komen deze mededelingen. En uh, de luisteraars, wat, ja. maar een klein geheimpje: Gerrie gaat naar André Rieu. Wanneer? Ja, ja aankomende... Volgende, de, ja, aanstaande zondag. Aanstaande, ja. Aanstaande? J zondag. Dat is het aanstaande zondag. Wat is morgen? De morgen is zaterdag. 20, 20 december. Want ik weet wel, morgen is er een Amsterdamse kerstmarkt. Ja. En er de staat saarnief. Karen Nies, die schijnt daar te staan. Een topartiest die staat. En, mensen het en die heeft, On, ondanks, ondanks. dat heeft ze me net ja. verteld. Die heeft de, de viool van André Rieu in de aanbieding. Oh? Een strasifarius. is. Nou, ik heb ooit violen bij haar gekocht, kom ik thuis, waren het tulpen. Dus... <lacht> ja, nou. Ja, wat moet je doen als je geen kerstboom op tijd in huis hebt? Uh, mij bellen? Dames, dan zet je je man uh, in zijn nakie op zijn kop, dan heb je vanzelf een piek, twee mannen no. en een engelhaak. <lacht> Dat is toch werkelijk niet de klant? Ja, ik draai, ik draai, lang... <lacht> ik draai naar gauw even... <lacht> Ik draai nog even een nummer. Luisteraars, ik pluk dat gewoon van internet, dan denken de mensen allemaal aan een smeerpijp. Die. Die Maar, Ja, ik pluk, ja. pluk het gewoon van de internet. Het staat gewoon openbaar. Je kan het gewoon. Bij kerstmopjes, de benen. Oh, kerstmopjes? Ja, kerstmopjes. Ja, ja. Mij, ja. Ja. Ja. Maar dat geeft niet. Uh, ik vind het geweldig dat je het doet. Ik wil graag een nummer speciaal voor jou draaien. Eigenlijk gaat het over jouw leven. eigenlijk. Over mijn leven? Oh. Ja, hoor. Daar komt ie. Denk ik. Hoop. gebeurde op 12 december We waren aan het rekenen En ik was al klaar Dat de meesten zijn Echte ben wanneer Wij mogen het kerstspel spelen Dit jaar Toen ging hij de rollen verdelen Als eerste koos hij Marjolein En toen zij Maria mocht spelen Hoopte ik dat ik Jozef mocht zijn Maar natuurlijk werd Peter weer Jozef Ruben en Kees en Martijn Die werden als derde gekozen Die mochten de koningen zijn Toen dacht ik Dan maar een herder. Dan sta ik wel wat achteraan Maar dan schuif ik naar voren steeds verder Tot ik naast Marlijn kom te staan Ook herder Spelen En Paul en Yvonne, die werden de os. De rol die ik kreeg, moest ik delen. Ik moest de ezel zijn, samen met Jos. Hij, hij moet dit jaar de ezel zijn. Ik moet de ezel zijn. Hij, hij, moet dit jaar de ezel zijn. Ik moet de ezel zijn, toen ik het hoorde. Met z'n allen alleen tegen mij. Steeds werden de grapjes verzonnen. Met telkens die stomme ezel erbij. Hé, hey, wat kost het nou? Ezeltje rijden. Of ezeltje hup een penny in je rug. Zeg, hou jij je oefenis bij? Ja, dan weet ik het wel. Hou eens op met dat eeuwige ezel Als Maar ze pakte me terug. Direct... Kom Jos niet op school, hij had zogenaamd triep. Maar Dat was enkel alleen om de reden dat hij als voorkant voor schut met me liep. In mijn eentje speel ik genezel, riep ik maar toen zei Majolijn. Laat een ander Maria maar wezen, ik wil samen met hem. Langzaam rond. Ja, ja, ja. ja dan ja, word je nog voor een ezel uitgemaakt. Nou, leuk hoor. Nee, nee, nee. nee. Ja. Weet je, een, ezel, een ezel, dat is eigenlijk... Een, Staat genoteerd hoor. Heel Staat genoteerd. Dier en zo. En, <laughs> uh, en op een ezel, daar kun je, weet je wat je met een ezel ook kunt doen? Je kunt er een, bijvoorbeeld een doek op zetten als je gaat schilderen of tekenen. Ja, het is meerdere tekeningen. En uh, dat brengt me weer op een kerstmarkt. Nee, want hebben we het genoemd. <laughs> nee, maar weet je wat, hoe ze een ezel noemen die uh, in het zwembad duikt? Die in het? Laten. Het zwembad duikt. Nee, nee, nee. nee Een ezel in de chloor, ja. Ik vind het werkelijk. Maar je wacht gelijk. Ja. Ja. Hé, hey, maar uh, we hebben nog, uh, nog vier minuutjes en nou, ik wil dan... niet zo in uh, me afkappen. Uh, dus, uh... Nou, je moet ook niks afkappen. Dat nee. vind ik helemaal niet gezellig als je het allemaal afkapt. Nee hoor, dat gaan we niet doen. Nou, ik heb, ik heb, de, ik heb de de, de, de pa, pater uh, geul, Ja, die, hebben, die geul, water, heb ik een beetje gemist. Maar dat geeft niet. Ik ben dan want... nog hoor. Ja, hallo meneer. En uh, kijk, ik was gisteren met de pastoor en de deken. <laughs> de pastoor en de deken was ik gisteren in vergaderingen. hè? Ja. En dan blijken zij ook homofiel te zijn. Wat zijn ze? De pastoren, de deken waren homofiel. Oh, weet je wat ik gemerkt heb? Nou, de pastoren lag onder de deken. <laughs> Goed. Zeg, ik wil graag iedereen bedanken die hier aan mee heeft gewerkt. Charles Duif, Kerrie oh, ja. Rutte, Kerrie Nies natuurlijk. Wie hadden we allemaal ook alweer? Ja, we hadden de hele studio vol. Dat niet te geloven hoeveel mensen er allemaal waren. Ja, en Jolande natuurlijk ook wel. We je wel even, Toebak. die man met capsules uit Bloemendaal. Die kerel uit Bloemendaal was er ook. Die Charles Duff, dat is op zo'n figuur de Leon van S. En Leon, ja. Leontien, Leontien Marco Bossato. Ja, Marco Leon Tien, toch? Marco Bossato was er ook. Ja. ja. ja. Maar uh, we hebben nog één uitzending voor oud en nieuw. En uh, ik kijk er nu al naar uit. Alleen dan uh, draaien we twee uurtjes, heb ik gehoord. En ja, dat is over veertien dagen weer. Ja. ja, maar we draaien er niet omheen. Nee, dat gaan we zeker niet doen. Dat gaan we maar niet doen. Allemaal luisteraars bedankt voor het luisteren. Uh, we vonden het heel gezellig. Uh, eigenlijk uh, ja, omgevlogen Wim, die vier uurtjes toch? Heerlijk hè, lekker. Heb jij er tegenop gezien? Nou, dat gaat vanzelf eigenlijk toch. Nee, ik had, uh, ik had wel een beetje buikkrampjes ervan. Maar het bleek later van de chilikonkanen van voren uh, dinsdag te zijn. Ja. <laughs> Goed, iedereen bedankt. Tot over twee weken. Allemaal en, uh, bedankt. En, Dag allemaal. Mag, mag, ik, mag nog fijne... ik iedereen fijne kerstdagen Dankjewel. te <laughs>